Staat is toch niet zo moeilijk. Is dat geen vreemd woord. In? Het is niet moeilijk, maar het is toch wel specialistisch. Als ik de mensen voor me zie die straks naar die film komen kijken, met hun kinderen ook, dan vraag ik me af of ze nou echt zoveel willen weten, of dat ze gewoon een tijdje naar een fijne film met fijne plaatjes willen kijken. Het, het commentaar moet het beeld ondersteunen, maar het mag het niet verdringen. Juist, dat is precies wat ik wil zeggen. Het commentaar heeft een ondersteunende functie. Als de mensen een, een ploeg zien, ik zeg maar wat, dan is het genoeg dat ze even weten dat het een ploeg is. En geen echt, bijvoorbeeld. Dat klinkt misschien op het eerste gezicht wat ontmoedigend. Maar we moeten er nu eenmaal rekening mee houden dat het gros van onze bezoekers maar een beperkt bevattingsvermogen heeft. En de meeste mensen willen ook niet meer weten. Die zijn al tevreden als ze horen dat het een ploeg is. En ze zullen dat ook meteen weer vergeten. Dus waar wij op bedacht moeten zijn, is dat we het hen vooral niet tegenmaken. We moeten voor alles het contact levend houden, zodat ze later nog eens terugkomen. Hmm, begrijp het. Wanneer wilt u het hebben? Het liefst zo gauw mogelijk. Nou, we zouden de film natuurlijk erg graag aan het begin van het seizoen in een relatie brengen. En het commentaar moet ook nog ingesproken worden. Wanneer kunnen wij het klaar hebben? Dat weet ik niet. Het is nu woensdag. Um, is maandag over twee weken gauw genoeg? Dat zou heel fijn zijn. Kan dat? Ligt aan. Zoveel werk zou het toch niet zijn? Maandag over twee weken. Ik begrijp niet dat je die mannen zo gauw te willen was. Zelfs hebben ze twee jaar over die film gedaan en dan moeten het ineens in twee weken. Ik zou het nooit beloofd hebben als ik jou was. Ik kan er vanaf zijn. Ik kan er niet tegen tegen die koe handel. Nee, je had toch ook kunnen zeggen dat ze het zelf maar moeten maken. Ze hebben een commentaar. Laten ze dat dan zelf populariseren als ze dat met alle geweld willen. Daar heb ik niet aan gedacht. Ik heb je het gevoel dat we alles voor niks gedaan hebben. Alles wat je doet is voor niets. Ja, dan dacht ik wel dat je dat zeggen zou. <lacht> en dan nou verwacht je zeker dat ik dat doe. Als jij het niet doet, dan doe ik het wel. Ja, en dan krijg ik dan later weer op mijn brood. Zeker. Je krijgt nooit iets op je brood. In ieder geval beloof ik niet dat het maandag over twee weken af is. Dat is jouw verantwoordelijkheid niet te bijvullen. Hoe gaat het nou? dan? het. Dus je blijft thuis. Dus als ik nou ben, kan ik niet meer mijn werk. Tegen ogen aan. Natuurlijk omdat je weer veel te hard hebt gewerkt. Sinds die vergadering over dat symposium heb je bijna niet meer geslapen. Ach nee, ik heb gewoon kou gevat. Wanneer heb je dan kou gevat? Eergisteren. gisteren. Ik liep over de brug naar het tropenmuseum en toen voelde ik ineens de wind dwars door mijn kleren. Die lijkt een wel. Ja, daar heb ik nogal wat van. Kom maar, jongens. Marie, kom maar. Is je ontbijt zeker ook niet? Ik moet er niet aan denken. Ook geen kopje thee. Thee wil ik wel proberen. Ik moet de gordijnen zeker dicht laten. Ja. Hoe laat moet ik opbellen? <kwijls> Hoe laat is het? 9 uur. Ik kan je nu wel opbellen. En naar wie moet ik dan vragen? Vraag maar naar Bart. Dan vraagt hij het doorgeeft aan Bavelaar. Dat moet ik dan zeggen. Moet ik ziek ben natuurlijk. Dus niet dat je hoofdpijn hebt. Nee, ziek. Kou. Altijd heeft ze gisteren ook ziek gemeld. Die heeft ook kou gevat, zeker eer gisteren. En Balk heeft gistermiddag, toen je er niet was, weer een nieuw rapport gebracht over de reorganisatie. Of je daar vandaag nog op wil reageren. Dat kan natuurlijk niet. Volgens Bart kan het niet langer wachten. Laat maar of Bart dat advies wil geven. Bart zegt dat hij zich daartoe niet bevoegd acht. Dat maar niet. Ik kan me er echt niet mee bezighouden. En hij wil ook weten of je er bezwaar tegen hebt wanneer hij een paar planken in de boekenkast doorschuift om ruimte te maken. <Klacht> Nu hoeft toch mij niet te vragen? Dan hoeft toch zelf al beslissen? Hij droomde dat Balk achter zijn bureau stond, voor de boekenkast, en dat hij zelf, een paar planken verderop, een boek uit de kast nam. Dat maakte Balk razend. Hij zei driftig dat het belachelijk was om een boek te pakken als hij de kast bezig was, en dat hij ook wel eens wilde weten wat Maarten eigenlijk met die boeken deed. Hij wist er toch immers geen bliksem van. Terwijl hij zo uitvoer verplaatsten ze zich naar de tafel en kwamen tegenover elkaar te zitten. Het gezicht van Balk was wit van woede, maar in zijn droom imponeerde hem dat niet. Integendeel, het amuseerde hem. Zo was hij ervan overtuigd dat hij ditmaal in zijn recht stond, en hij zei dan ook alleen dat hij dat boek nodig had. Toen Balk niet van ophouden wist, voegde hij daar nog aan toe... dat hij op deze manier niet lang meer door kon gaan... want dat hij dan opstapte. Alsjeblieft. Dank je. Hoe gaat het nou? Nou, gammel. Verder gaat het wel. Zou je dan niet liever nog een dag thuisblijven? Geen koorts meer. Maar anderen blijven toch ook thuis? zie je dat Ad alweer op zijn werk is? Ja, At. En die pijn dan? <kwijls> Welke pijn? Die pijn in je borst. Nou, dat gaat wel weer. Je zei toch dat je pijn in je borst had? Nou, dat is niks. Waar heb je die pijn dan? Hier, maar dat heb ik wel meer. Wat is dat dan, denk je? Niks. Een beetje stuk van het hoesten. Hoe kun je zoiets zeggen? Daarmee maak je toch dat iemand nooit meer durft te hoesten? Wat, wat is dat nou? Is dat sadisme of... ...wat is het eigenlijk? Natuurlijk is het geen sadisme. Maar wat is het dan? Is het onachtzaamheid? Grofheid? Stomheid? Zo erg is het toch niet? Liever een wo wond dan een bult? Nou hou je mond. Niets meer daarover. Maak het niet erger dan het al is alsjeblieft. Maar een wond in het slijmvlies, dat geneest toch zo? Hou je mond, je bent toch geen dokter? ben je ook al een dokter soms? Dan weet je dat soms ook al beter? Nee, ik ben geen dokter. Zeg dan niet zulke verschrikkelijke dingen. Het is geen sadisme. Wat het is, dat dus weet ik niet. Maar een schande is het wel om zo over jezelf te praten. Als je zo over jezelf praat, dan, dan moet je thuis blijven. Dan hoor je in je bed in plaats van de martelaar te spelen. Maar nou, ik ben geen martelaar. Maak dan ook niet van zulke idiote opmerkingen. En dan nog maar eens... Waarom blijf je niet nog een dag thuis als je je nog niet helemaal goed voelt? Ik voel me goed genoeg om naar mijn werk te gaan. Zeg ja, dat dan. Hij maakte zich meer zorgen over de pijn in zijn borst dan hij wilde toegeven. En hij veronderstelde dat dat ook de reden was dat hij erover gepraat had. In ieder geval één van de redenen. De mogelijkheid dat het het eerste symptoom van een opkomende angina pectoris was ging door zijn hoofd. Vluchtig. En bijna op hetzelfde ogenblik bedacht hij dat hij dan in ieder geval een motief had om ontslag te nemen. Bij deze deel ik u mede dat ik mij tot mijn spijt gedwongen door de omstandigheden genoodzaakt zie mijn werk neer te leggen. Gods lastelijke fantasieën bij diezelfde terugschrok, als een noodt hij heimelijk van de edelmoedige schijnheiligheid die in die fantasie verborgen lag. Er weer. Ik ben er weer. Zo, ben je weer beter? Ik ben weer beter. Griep gehad? Een beetje kou. Je hoort het nog wel. <kwijls> <kwijls> Moet slijten, zeggen ze dan. Moet slijten. Hoe is het hier gegaan? <kwijls> je weet dat Balk weer een nieuw rapport over die reorganisatie gebracht heeft. Ik ben het aan het lezen. Als het maar niet ten koste van ons gaat. Dat denk ik niet. Nou, ik ben er niks gerust op. En Henk zegt ook dat we toch wel erg moeten oppassen. Oh, je bent weer op de been. Dat wil zeggen, ik zit weer. Hoe gaat het met jou? Oh, slecht. Hoe lang zal dat nog zo doorgaan? Denk je? Dat zal altijd wel zo blijven. Goed zo. Had je dat nu wel moeten doen? Je had toch beter eerst nog wat kunnen uitzieken? Nee, ik ben uitgeziekt. Heb jij dat rapport nog gelezen? Nee, ik vond niet dat dat op mijn weg lag. Ik begrijp er niets van. Ja. Zou jij niet overigens willen lezen, zodat we er samen over kunnen praten? Ik wil het wel lezen, maar ik wil er niet over praten. Ik heb slecht geslapen, ik kan dit er niet nog bij hebben. Dan hoeft het niet. <kugst> heb jij die planken in de boekenkast nog verschoven? Daar heb ik toch maar mee gewacht. Waarom? Omdat ik niet wist of jij geen andere bestemming voor die lege planken had. Wat kan ik daar nou voor andere bestemming voor hebben? Dat weet ik niet, maar ik heb geen zin om daar achteraf verwijten over te krijgen. <kugst> Je krijgt toch nooit verwijten? Nee, maar je laat het iemand wel voelen als je het niet met hem eens bent. Je hebt mij gevraagd om een reactie op dat rapport vrijdag. Maar ik was toen ziek. Welk rapport? Over de reorganisatie. Daar heb ik al op gereageerd. Dus je hebt mijn reactie niet meer nodig? Nee, dank je. Hebt u een kop koffie voor me, meneer Wichtbond? Ik heb u een paar dagen niet gezien. Ik heb een vergadering gehad. Ha, heb jij nog iets van afgehoord? Afgehoord, ziek. Ja, dat weet ik, maar ik vroeg me af of jij weet wat hij heet. Nee, maar ik maak me zo langs wel ongerust over. Zo erg zal het toch niet zijn? Als je zo vaak ziek bent en zo lang. Maar hij is toch nog jong? Hij is jong, maar je ziet dat toch ook wel bij jonge mensen: een verkaardheid en weg zijn ze. En dat die stip is een keel die altijd terugkomt. En de temperatuur die maar blijft schommelen. Tussen 36,9 en 37, 2. Dat is waar. Ik denk dat ik vandaag maar eens bel. Dan ben ik benieuwd. Hij heeft af nog gezegd wat hij had. Hij zei dat hij overwerkt was. En ik heb het gevoel dat het langzamerhand met ons allemaal die kant begint op te gaan. <klaars> Wat ga je nou doen? Je gaat toch zeker niet voor je bureau werken? Het is toch weekend? Ik ga het commentaar bij die film schrijven. Maar dat zou Ad toch doen? Ad is ziek. En als Ad ziek is, dan doe jij het maar. Ja, wie anders. Hoe makkelijk is dat? Ja, nou, makkelijk. En als jij nou ook eens ziek was? Ik ben niet ziek. Maar nou, als je ziek was, wie deed het dan? <coughs> dat weet ik weet niet, ik denk niemand... Nou, dan zeg je dat jij ook ziek bent. Dat is onzin natuurlijk. Bovendien heb ik het beloofd, dus ik ben verantwoordelijk. Ik dacht dat Ad verantwoordelijk was. Ad vindt het onzin dat ik het beloofd heb, dus Ad voelt zich niet verantwoordelijk. Dan bel je hem op en dan draag je het hem op. Zo ziek zal hij heus ook niet zijn. Dat kan ik. Maar op die manier komt het erop neer dat jij alles doet en zij niets. Ik kan er anderen toch niet voor laten opdraaien dat ik geen nee kan zeggen. Dat zie ik niet. Ik <coughs> dat jij geen nee zou kunnen zeggen. <coughs> <coughs> ik kan geen nee zeggen omdat ik me schuldig voel. En ik voel me schuldig omdat ik de pest aan mijn werk heb. En laat me alsjeblieft dat rot commentaar schrijven. Hm. Daar profiteer ze er dan wel gemakkelijk van. Ja.